Vanaf 4 uur, je de single van de Brothers Janssen, dat was stamp. Ja, we mogen er best wel trots op zijn, hè? Albert Jan, dat we het KLM-open hier uh, in Zandvoort hebben op uh, de Canon en Country Club. En dan zie je die belden zo, ook uh, bijvoorbeeld op uh, Nederland uh, 1 uh, op dit moment live. Ja, en dan krijg je toch wel zo'n trots gevoel, toch? Ja, zeker weten, het is weer grandioos dat we drie jaar lang uh, de KLM-open hier in Zandvoort mogen ontvangen. En als je ziet wat voor, voor internationale publiciteit de Zandvoort daar dan ook weer aan ontleed. Is het toch prachtig dat wij gast mogen zijn als dorp en als, als Kennawa Golf. Om uh, zo'n toernooi hier te mogen begroeten. Daarover uiteraard om kwart over vier meer. En dan ook de laatste update van onze collega al ter plaatse Maurice Mulder. Over uh, hoe het met Jos Luiten is gegaan. We verlieten u toen bij zijn tweede slag op de achttiende die op een meter van... De vlag terecht kwam op deze par 4. En hij mag u verklappen of hij die birdie gemaakt heeft. Te ja of te nee. Uh, dat allemaal rond de klok van kwart over vier. Half vijf natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Stitch. En natuurlijk rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week. En dat heeft natuurlijk alles te maken met golf en golfballen. Dat uh, en nog veel meer dit laatste uur uh, tijdens Zandvoort op zaterdag. Live vanaf de Tolweg 10A. Ja, want wij zitten gewoon in de studio. Wij mogen niet naar... Uh... Nee, ik ben al twee dagen nou, de geweest. Kennen we kennen Ik heb al twee ja, dagen Ja, nee, Heel he. goed, heel goed. Doe je goed. Het laatste uur van CFM uh, Zandvoort op Zaterdag. Met het KLM open en diverse andere dingen. Wordt het juist van collega albert J. Vos. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. begon het allemaal voor deze Madonna hè, met een van de, de hits uh, uit die tijd, joh, de, de Material Girl. Verder zonder meer Like a Virgin, In Dress You Up en nog uh, vele andere grote hits. En van de grote hits gaan we weer over naar de Kennemer Golf Country Club naar Maurice Mulder. Ja, Rob en Albert-Jan en luisterers natuurlijk. Inderdaad, ik sta weer, nou weer, nog steeds op de Kennemer Golf Country Club. Net is op de 18e hole heeft uh, Olhein afgeslagen. En dat is wel leuk om te vertellen. Hij vede heel erg naar links toe. En dan wordt er, uh, nou, zoals de golvers weten, hij had voorgeroepen. Nou, voor betekent dus dat je met je rug moet gaan staan en je hoofd moet beschermen naar de kant waarvan het vandaan wordt geroepen. Want dan gaat de bal dus waarschijnlijk de toeschouwer in. En ja hoor, dat is gebeurd in de van het KLM bord uh, Heeft hij een toeschouwer geraakt? Ja, niks aan te doen. De toeschouwer, uh, in principe niet veel mee aan de hand. Je zal wel een mooie blauwe plek eraan over maar goed, dat is dat. Uh, dat gaan jullie zo direct verder meenemen vanuit de studio, hoe dat gaat aflopen. Joost Luit is uh, ondertussen binnen, die hebben wij net mooi kunnen meenemen. Geëindigd op min 8. Op, uh, even kijken, hij heeft 7 birdies geslagen. 1 bogey. De is op 4, 5, 6, 7, 10, 15, 17. En een hele mooie bogey. Maar hij heeft op hole 2 negen slagen En dat was een paar vijf. Dus daardoor is het een beetje mooi Moet je nagaan. Als hij, als, hij, als, hij, als hij op hole 2 gewoon een par had gemaakt. Dan had hij dus nu op min 12 gestaan, was hij een van de, de, de co-leader, bijna de co-leader geworden. Dan zat hij uh, bijna de hele dag op uh, de leiding gestaan, inderdaad, klopt. Ja, en dat zal hij nog uh, vannacht dan wel even over gaan dromen, denk ik. Maar verder. Ik, uh, ik denk dat er een hele. Uh, bijzondere na-evaluatie komt samen met zijn Keddy en zijn trainer. Ja, daar hoeven wij niet bij te zijn. Nee, nee, nee, nee. Hij staat dus nu op een gedeelde negende plek... samen met onder andere Kiezer. Lara die uh, vandaag was begonnen als leider in het toernooi... is ge geëindigd nu op min 5. Op hol 8 had hij zeven slagen, wat er par drie is. Op hol elf uh, had hij vijf slagen, wat er par drie is. En hij heeft twee geslagen. En ik uh, schakel even uh, direct over naar mijn collega David... Want die was net bij uh, de afslag van Orheim. Ja, hij heeft dus blijkbaar uh, iemand geraakt, het publiek. Ik stond er net eventjes naast en je ziet echt de, de afdruk van de bal in zijn rug zitten. Gelukkig dook hij weg. En uh, dankzij deze meneer is de bal alsnog op de, in, in de rough wel, maar op de baan uh, geëindigd. Uh, nou ja, die meneer die heeft wel eventjes pijn, denk ik. Ja, dat denk ik wel. <laughs> maar gelukkig is het niet zo afgelopen als met de uh, uh, afgelopen donderdag. Als we dan kijken naar de andere Nederlander die vandaag uh, zijn laatste kalem liep, Robert Jan Deriksen. Die heeft drie beurdies geslagen. Op de vijfde, twaalfde en de veertiende. En één bogen, helaas op de laatste rol. En Geminis is heilig met min uh, vier. Nou, morgen zal het hele feest weer vroeg gaan Vroeger starten en ik ook zo rond de klok van 9 uur half 10. Dus wil je nog de, de, naar de Kennemagol Golf Country Club komen, dat kan. En, uh, en morgenmiddag zijn jullie weer live uh, in de baan uh, voor ons aanwezig, hè? Jazeker, tussen 2 en 5 tijdens het programma Zandvoort op zondag... zullen wij uh, veel in de uitzending komen met de live slag van uh, de baan met de KLM open. En hoe luid het gaat doen. En, uh, ja, ja, die moet aanvallen. Die kan niks anders doen. Die moet gaan aanvallen. Het is de dood op de gladiolen. In principe, als je de pace van vandaag vasthoudt, ja. is er niks aan de hand. Als hij uh, vanaf rol drie rekent... Als hij op twee wegdenkt, dan is hij, zou hij wel heel goed geheiligd zijn. Oké. Op okay. het moment dat Martel op min 14... en Casey op min 10... Ramsey min 11... Olheim min 9... etcetera, etcetera. Goed, jongens van, hier vanuit de studio, hartelijk dank voor jullie bijdrage tijdens Zandvoort op zaterdag. En ik verheug me nu alweer op morgenmiddag dat, uh, met, de, met de slotdag van het KLM open 2014 vanaf de Kennemer Golf Golfclub. Jongens, bedankt. Tot zover. Graag gedaan, tot morgen. Tot Dat morgen. was het, de live impressie vanaf de Kennermer Golf and Country Club. En je ziet het, hè? het balletje kan raar rollen, Albert Jan. Nou, heel, heel raar. Dus we zijn heel benieuwd wat morgen de dag gaat brengen. We blijven volgen bij CFM Kalem Open 2014. Dat morgenmiddag tussen 2 en 5 bij Sanford op zondag. Hier is Prayer in Sea van Lilywood en de Prick. Yeah, you never said a word you did. Dat was Claudia Estofan samen met de Miami Sandwich. Je hoorde de Bad Boys. Ja, we volgen nog eventjes het uh, Kalem open. En ditmaal vanuit de studio aan de tolweg 10A, Albertje. Ja, en we volgen de, de laatste flight. Die bestaat uit Eduardo Molinari. Uh, uh, Larza Rabal, om het zo maar te zeggen, de Spanjaard. Uh, en uh, de huidige leider Romain Watel, de Fransman. En die maakte net op uh, 16 een uh, paar vier. Een hele lange put voor Birdie. En die maakte hij inderdaad. Dus hij maakte daar een Birdie op 16. Maar op 17. De par 3 van 152 meter. Mocht je hem daar een hole in wand slaan. kan je nog steeds een BMW meenemen. Een mooie auto, hè? Met, he? met, met, met die, van die vleugeldeuren. Maar uh, hij liep hem wat te kort aan de rechterkant van de green. En uh, dat noemen ze dan de fringe. Dat is het iets hogere gras. Het, het mooiste gras is natuurlijk op de green. En dan krijg je iets hoger gras. En daar moest de bal alsnog doorheen. En in plaats van dat hij nou een chipper gebruikte... een, een, een stok met een, wat, ja, laten we zeggen, met een bepaalde graden... zodat hij daar overheen kan chippen, om het zo maar eens te zeggen... besloot hij om zijn putter te pakken. Nou, wat betekent dat? Als je een putter pakt... is dat de bal gewoon recht gaat. Dus, maar die moest nog door dat de hogere gras, de fringe... alvorens hij op de green kwam. Dus uh, hij liet die uh, kans erg liggen. Hij liet, hem, hij liet hem veel te kort, waardoor hij uh, op 17... Een bogie moest maken, dus terug gaat naar min 14. En uh, zometeen uh, de laatste half zal gaan spelen. Wij, voor zover dat mogelijk is, nemen wij dat nog mee in deze uitzending. Dus de leider van min 15 terug naar min 14. En hij staat nu op de tee van de 19e. Tot zover het Kalem Open nieuws bij CFM. De update, deze wil het uh, maar noemen. Zometeen het dier van de week krijg je naar deze plaat uit de jaren 60. We gaan even lekker meeswingen hè, met deze. Jimmy Krause and the Bad Bad Leroy Brown. Sexies bij CfM met reis van Jim Krautschor... de Bad Bad Leroy Brown. Het is tijd voor het dieren van de week, Albert-Jan. En die luistert naar de naam Stitch. En Stitch is een aparte verschijning. Het is een kruising tussen een Basset met een Stafford. Zo krijg je dus een brede kop op een lang, laag lijf. Hij ziet er grappig uit, maar een hele makkelijke hond is het helaas niet. Hij heeft het kr krachtige van de Stafford en het eigenwijze van een Basset. Daarom zoekt hij een zeer ervaren baas... Hij is fel op honden en katten en snel gefrustreerd. Hij moet met rust en op een positieve manier getraind worden... en uiteraard is een consequente aanpak een must. Stitch uh, zoekt een huis zonder andere dieren of kinderen... zodat hij zelf alle aandacht krijgt om zo weer heropgevoed te worden tot een brave hond. Stitch is een uitdaging voor de ervaren hondenliefhebber. Bent u dat? En heeft u tijd en geduld om met Stitch aan de slag te gaan... Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. En Stitch verblijft momenteel in het Dierentehuis Kennemerland Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Geopend van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags... op maandag tot en met zaterdag. Of kijk even op wwwdierentehuis Want ook Stitch verdient een thuis. Oké, okay, tot zover het dier van de week bij CFM. Wil je het KLM blijven volgen? Luister dan gewoon naar CFM of download de CFM-app... Of uh, ga je even twitteren, at, uh, CFM Golf. Ik stond maar wat te drinken wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom.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 Eerst door die, nee, de nederpopmuziek van een Toontje Lager en ik heb stiekem een beetje gedans. Gevolgd door deze van Oasis. En dat was dat beroemde nummer, hè? Dat was de Wonderwall. Het is bijna 10 minuten overal. Vijf. Een updateje van uh, het Kalem open, Albertjan. Ja, in de laatste flight uh, bestaande uit Eduardo Molinari uit, Italio, ja, uit Italië, Pablo Lazzarabal... Uit Spanje en de Fransman Romain Wattel zijn momenteel de, uh, aangekomen op de green van 18, hun laatste hol. Ze waren gisteren dus met z'n drieën de beste spelers, vandaar dat ze ook in de laatste flight zaten. Met Pablo Larrazabal, natuurlijk als uh, leider op dat moment. Uh, die begon dus vanmorgen als leider op min 10. Uh, inmiddels uh, kan ik u mededelen, dat, uh, dat zal ook gedurende de uitzending al duidelijk zijn geworden, dat Eduardo Molinari wat weg is gezakt. Die staat momenteel op min 7. Uh, Pablo Larrazabal is, uh, heeft een uh, hele moeilijke ronde achter de rug en staat momenteel op min 5. En Romain Wattel, zoals gezegd, heeft net een, uh, op uh, 17 een bogey gemaakt. Waardoor hij weer terug is naar min 14, maar nog steeds de overall leader. Pablo Larrazzabal heeft momenteel uh, net zijn laatste put gemaakt... is gefinished deze derde dag op het KLM Open op een score van min 5. Zo rond de veertiende plek? Uh, zo rond de veertiende plek. Zometeen straks tegen het einde van deze uitzending... kom ik nog even terug met een uh, algeheel overzicht. Dan zijn deze uitslagen inmiddels ook verwerkt. Molinari hier, maakt zich nu klaar voor zijn uh, beslissende en laatste put voor de dag... Zoals gezegd op min 7 en dit is om zijn put te behouden. Er was een sterke wind in de rug waardoor Wattel, de Fransman, de leider... niet koos voor een driver op de afslag op de negende... maar koos voor een 7 ijzertje. Of ijzertje, uh, ijzer 1, ijzer 2. Het zijn toch een hele moeilijke stokken om, uh, om te beheersen. Maar die kwam dus niet zo ver als zijn medespelers. Die kwamen wel in rough terecht, verderop. Maar hij bleef dankzij deze wijze beslissing... om met een ijzer af te slaan op de fairway. Goed, de Bal heeft ook uitgeput... en nu is het wachten op de leider van het KLM open... na drie dagen, Watel, die mogelijk zijn par-put gaat redden. We nemen dat nog even voor u mee... al we weer naar het volgende nummer gaan. Het is een put voor par. Het is een put van slechts nou, een kleine meter. Maar goed, die moet er toch eventjes voor gaan staan. En dat doet hij ook. Hij scoort, inderdaad, hij maakt een par op de achttiende hal eindigt dus op min 14 en zal morgen dus ook in de laatste flight starten... als overall leader tijdens het KLM Open 2014. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan voor deze update... en zo meteen het gedicht van de week. Dat de zingel van de Mary Jane Girls, je hoorde In My House. Het is tijd voor het gedicht van de week bij CFM. De hele dag volgen al het KLM open. En vandaar dat dit gedicht ook gaat over golf. Ik stond laatst even op de Kenimer Golf en Countrybaan. En zag jou daar een balletje slaan. De ballen gingen ver en hoog.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 Het advies, neem mee wat extra ballen en laat ze niet in het water vallen. Zeker een applausje waard dit gedicht van de week bij CFM. Hij is mooi, Albert-Jan. Dank je. Ik heb ervan genoten in ieder geval. <laughs> en uh, morgen wederom een gedicht van de week. Het zou zomaar dezelfde kunnen zijn. en Misschien enigszins aangepast. Hand van de winnaar af. Ja, dat dacht <laughs> ik al. Dat dacht ik al. Luister daarvoor naar Zalvert op zondag. Het gedicht van de week. Elke zaterdag en zondagmiddag rond kwart voor vijf bij CFM. She Het gedicht van de week, vandaag natuurlijk in het teken van golf, hoorde je deze van uh, Anders Nielsen, dat was Salsa Tequila bij CFM. Nou, nog twee platen te gaan hè, bij deze aflevering van Zonvoet op Zaterdag. En een van die twee is een van mijn favoriete groepen uit de jaren 80, Duranduran en View to a Kill. Wel gevaarlijk hoor. Dat was Duran Duran en View to a Kill. Ja, wel bijna het einde van dit programma willen natuurlijk nog even weten hoe het met het KLM op is gegaan. Allereerst even voordat ik bij de Nederlanders verder ga: even de top 3, die ze morgen als laatste zullen gaan afslaan. Aan de leiding de Fransman Romain Wattel uit Frankrijk met een score van min 14. Gevolgd door Richie Ramsey uit Scot Schotland met min 11. En op een derde plaats ook naar een prachtige ronde Paul Casey, de Engelsman, op min 10. Gaan we kijken wat de Nederlanders vandaag, uh, hoe dat, die ervoor staan na dag 3. Dan komen we eerst tegen Joost Luiten met een totaalscore van min 8 op de zesde plaats. Robert-Jan Derksen met min 4 op de 22 e plaats. En die moet hij delen met de finalist van vorig jaar, Miguel Jiménez, de Spanjaard... Ook op min 4. Dan gaan we naar Reinier Sexten, min 2 op een 44e plaats. En een schitterende prestatie van Jeroen Krietemeijer, de amateur, level par. En uh, hou minder gaten op de. die zal hij uh, morgen genieten van uh, al het publiek. Jeroen Krietemeijer, de amateur, level par geëindigd. En op een 57e plaats vinden we die terug. Dan hebben we nog Wil Besselink op plus 1. En die is momenteel 63e in het veld. En dan hebben we nog Inderm. Van Wereld, plus 2 als 69ste. En last but not least, Daan Huizing, die moet morgen vroeg op. Want die heeft een totaalscore van plus 6 en staat op de 75ste plaats. Dat wat betreft het KLM Open. Meer trouwens, morgen weer tussen 2 en 5 bij Zolverd op Zondag. Dan zijn wij er ook weer, Albert Jan. Tot dan. Tot dan <laughs> en een hele fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dag. Tot morgen. Doei doei.